Het weer. In het noorden is het bewolkt. Mogelijk valt er vanavond op de Wadden een sneeuwbui. Het gaat vrijwel overal een paar graden vriezen. Morgen en dinsdag blijft er in het uiterste noorden kans op sneeuw. Verder droog met zonnige perioden, De maxima liggen overdag rond het vriespunt. Dit was het NOS Journal. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is René Passet van de ANWB. Er staan op dit moment geen files.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 Welkom terug bij het uh, tweede uur van CFM, klassiek bij deze mooie zondag uh, van 7 tot 9 uur. En we hebben het orgel vaarwel gezegd. Uh, we gaan nu verder met andere zaken. Uh, Sergei Rachmaninoff schreef 13 preludes, opus 32. En daarvan hoor u nummer 5, uh, Moderato in G-Majeur. Ik zei het al, de componist was uh, Sergei Rachmaninoff. En de pianist was Nikolai Lugansky. We gaan verder met uh, de symfonie nummer 7 in A majeur. Opus 92, daaruit het tweede deel, het Allegretto. En dat is dan wederom weer van Ludwig van Beethoven. Uitgevoerd in dit geval door de New York Philharmonic. En de dirigent daarvan is een hele beroemde Nederlander, namelijk Jaap van Zweden. MUZIEK gaan verder met het Piano Trio in D Mineur, opus 120, deel 1. Het Allegro, ma non troppo. En de componist is Gabriel Fouret. De uitvoerende artiesten zijn Pierre Fouchenaret, die speelt viool. Raphaël Merlin, die speelt eh, cello. En Simon Zawi speelt piano. Er zijn uh, vreemde onderwerpen waarover je muziekstukken kunt schrijven. En dat is nu ook weer het geval. Want het volgende stuk gaat over een driehoekige hoed. De Three Colored Head Suite, nummer 2, deel 2. En daaruit de Miller's Dance, oftewel de Molenaarsdans. En dat is een faruca. En faruca is een soort flamenco. De componist is, dat zal u niet verbazen, een Spanjaard. Namelijk Manuel de Falla. Het wordt uitgevoerd door een orkest uit Duitsland, het Duits Radio Philharmonie Orkest uit Saarbrücken en Keizerslautern. Met als dirigent Karl-Marc Quichon. We zijn uiterst gevarieerd en van Spanje gaan we nu weer naar Noorwegen, waar we dat ook maar eens doen. Dat is wel prachtig. De titel is op zijn Frans gesteld, maar het gaat om stukken, om lyrische stukken, oftewel de pièce Lyrique Opens 54, deel 4 en daaruit het nocturno, oftewel de nocturne. En dat is altijd een beetje rustige muziek, want dat is voor de nacht bedoeld. Ja. Componist Edward Grieg. En de pianiste is uh, Mara Dobresco. Ja, een prachtige pianisten. Dat is ook een vrij nieuwe opname. Uh, we gaan verder met het volgende stuk. En dat is het Concerto Grosso in D-mineur, opus 3, nummer 11. RV 565. Uh, het Allegro Adagio Espicato. Nou, u hoort het, ik spreek fantastisch Italiaans. Componist Antonio Vivaldi. De uitvoerenden, Birgit. Schnurpfeil viool. Ik kan het bijna niet zeggen zonder te lachen. Birgit Schnurpfeil. <laughs> nou, die speelt viool. Uh, Matthias Hummel speelt ook viool. En het wordt begeleid door de Lauten Compagnie uh, Baroque Ensemble. Vivaldi Dat was Vivaldi en van de Barok gaan we weer een hele andere kant op. En ik zeg nog even tussendoor dat mocht u suggesties hebben voor dit programma... dingen die u misschien graag eens zou willen horen... laat het ons gerust weten. Uh, stuur een mailtje naar de Facebookpagina die heet CFM Klassiek. U kunt ook een mailtje sturen naar klassiek dat eventjes voor als u uh, dingen zou willen horen. We gaan nu een hele andere kant op. We gaan uh, naar iets wat wel een beetje past bij het seizoen waarin we dit programma uitzenden. Namelijk de winter. En we gaan een reisje maken. Dus dat betekent dan die winterreizen. Opus 89, nummer D911. We gaan uh, spelen nummer 1, Goedenacht. En dat is natuurlijk geschreven door Frans Schubert. De zanger is uh, Randall Scarlata, dat is een bariton, en de pianist is Gilbert Kalish. Fremdsie, ich wieder aus. Der Mai war mir gewogen mit manchen. Johan Sebastiaan Bach, de meester, de gigant, het genie, zullen we maar zeggen. Leefde in, van 1685 tot 1750 en staat nog steeds bekend als een der allerallergrootste uit de klassieke muziekwereld. Hij schreef heel veel verschillende werken van, uit zijn profane periode, zeg maar. Zijn burgerlijke periode. Leuke Brandenburgse concerten en dansjes en weet ik het al niet. En later werd hij kantor van de Thomas Kirche in Leipzig. En toen hield hij zich natuurlijk uit zijn hoofden van zijn functie. bezig met meer geestelijke werken. Nou, daar gaan we nu een voorbeeld van draaien. De Cantata BWV 75. BWV staat voor Bachs Werken Nummer 75. Die elenden zullen essen. Oftewel ook de armen zullen eten. Tenminste, dat denk ik dat dat het is. Daaruit het tweede deel, eh, nummer 8, het Symfonia. Ik zei het al, de componist Johan Sebastian Bach. En de uitvoerenden zijn het Richard Card consort. En met als speciale gast Philip Pierlo. En die speelt een eh, typisch instrument uit de baroktijd, de viola da gamba. En dat heeft dan weer niets met eten te maken. Dat is een muziekvorm die natuurlijk al wel bestond. Alleen Bach is daarvan dé grote vernieuwer geweest. En ook inspirator voor velen. Veel van zijn werken hij heeft er over, dik over de 200 geschreven. Zijn niet allemaal bewaard gebleven. 202 exemplaren zijn bewaard gebleven. Dankzij zijn zoon Carl Philip Emanuel. En er is er eigenlijk maar in zijn leven eentje gedrukt. En dat was nummer 71. Voor de rest waren het allemaal slechte handschriften, zoals de encyclopedie vermeld. Goed, dankzij zijn zoon dus zijn de dingen nog steeds bij ons. Goed, we gaan verder met drie romances. opus 21 en daar het deel 3, het Agitata. En dat is geschreven door uh, Clara Schumann. Het wordt uitgevoerd door Christophe Sturzenegger. Schumann was vanaf 1840 getrouwd met Robert Schumann. Dus een muzikaal stelletje. We gaan verder met de Serenade Opus 15 R114. En dan de orkestrale versie van Camille Saint-Saëns. Franse componist, ook weer een beetje uit de tijd van César Frank. Die we het eerste uur gehoord hebben. Dit stuk wordt uitgevoerd door het Baskisch Nationaal Orkest onder leiding van Jun... Markle. laatste stuk alweer voor vanavond en dat kunnen we helaas niet helemaal laten horen, want de tijd dringt. En eh, dat geeft niet, want wij beloven u dat we volgende week er wederom mee zullen beginnen. Dus dan krijgt u het alsnog helemaal te horen. Het gaat in dit geval om het pianoconcert in A, mineur, opus 54, deel 2, het intermezzo, Andante Gracioso. Nou, zijn naam is al een beetje gevallen, omdat we net een stuk van zijn vrouw hadden... Eh, dat is namelijk Robert Schumann dat is de componist de uitvoerende dat is ook niet mis Alfred Brendel speelt piano in, eh, wordt begeleid door de Wiener Philharmonica onder leiding van Sir Simon Rattle ik zei het al we kunnen het vanavond helaas niet helemaal laten horen we sluiten er mee af volgende week krijgt u het helemaal eh, hartelijk dank overigens voor het luisteren en eh, fijne avond nog dit was CFM Klassiek.